Vijf uur. TV verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden vooral op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen naar de vesting en Heenbrugge. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Maarsbergen. De rijbaan is dicht, verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs... en loopt ruim een uur vertraging op. A27 Utrecht Breda, een kwartier vertraging tussen Hagestein en Noordeloos. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar... 20 minuten vertraging...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 Goedenavond luisteraars, Zandvoort draait door, oftewel Hans met zijn vrienden in de middag. En ik moet altijd een leuk dansje maken in het begin. <laughs> Speciaal voor Rood doe ik dat, en die vindt het altijd hartstikke leuk. En wat kan u verwachten in deze twee uur? In ieder geval een hoop gezelligheid. Toet en toetje, en Ronald is er. Nou ja, wat hebben we nog meer? Wat willen we nog meer eigenlijk? Ja, toch? Hello. Hallo. Hallo. <laughs> het gaat wel weer goed, hè? Het gaat hartstikke goed. Ja, zeker. Ja, zet hem maar weer in de box. Erop. Ja, weg met de kut. Oké. Okay. <laughs> we krijgen in ieder geval het weer in het volgende uur. En we krijgen de kolom van El Kerkman. We hebben ook een stampertje. Hebben we geen stampertje? Stampertje. Oh, stampertje. Ja. Oh. Ik moet dik, dik, dik iedere keer voor jouw schoen. Ik kan dat? Ja, kan. Wat? Ja. <laughs> Wat? <laughs> <laughs> uh, Wat zeg jij? Zou jij nou serieus geen stamp? -bord? Nou, ik, ben, ja? ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het vergeten op internet te zetten. <laughs> Maar datgene kunnen we wel een stampot doen. Ja? Dat je het achteraf Ja, Wat moet Toetje anders hier? Ja. de Rotkind ook maar Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. ja, ja nou, Maar ze kan, kan wel dat Toetje dan? zeggen. Dat kan natuurlijk wel. Nee, dat gaan we niet zonder doen. Zonder stampot geen Toetje. Oké, okay, volgende uur. Ja. En de muziek die wordt weer uitgezocht door Ronald. Nou, dat weten we wel. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. En mijn eerste plaat, dat is zoals ik mij gevoel, old and wise. Ik Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik bedoel, het is best een mooi nummer. Maar, maar als je het alleen instrumentaal doet, is het wel reten saai, hoor. Ja, maar hij is wel heel mooi. Ja, dat kan. Maar Want als ik als ben ik... old and wise, dat weet ja, je wel. Ja, maar he? dat is van Ellen Parson en dit was niet van Ellen Parson. Dit was van... Ellen uh... ja, Parson. Nee. nee, dit was een, uh, een, een woordeloos liedje. Dat vind ik heel mooi, dat kan je meezingen. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar, wel. Oh, maar ja. dat wil hij dan niet uitzenden. Maar nee, dat nee, kan wel. Oh, dat is goed. <laughs> nee, dat zullen we de mensen nee. niet gaan doen. Nee, wat gaan we doen? Ik, zei hij zet heel mooi te kijken. Ja, laat jij het eens even de echte horen. Hoe die wel moest. Bedoel je? Ja, precies. Oké. Okay. Ja, Ah, uh, zie er is. Oh, dit was. Zo moest Andromeda hij. Ik Andromeda Project is dit. Nou, laat hem eens horen. Ja, nee, dat is hier. Ja, moest hij. even zoeken hem. Ja, ja, ja. Gaat ja. allemaal niet ja. zelf hier. Hoor. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Oh, al het mooi, hè? Als je er mee zingt, wat is het al mooi, hè? Andersom, uh, Hans. Nee, dat hoort niet. Deze hoort zijn jullie nou aan het luisteren... of ben je gewoon dus De ook. Ja, ook? doen wij doen, alle, wij doen alles tegelijk. Wij zijn net vrouwen, die kunnen ook twee dingen tegelijk. Meer dan twee dingen. Ja, nee, maar ik ben geen vrouw. Maar zo, zo klinkt hij dus in teghi. Ja, ja dat, is, dat is wel mooi. Is wel heel mooi. No. En door. Het oh, dat is ook een lekker amazing nummer. Je Ja hoor. Oh. We dat I'm not Goed, nou, was nog een mopper over gisteren. Hè? Ja, hoor, ja. dat u dat ja. Jij ja, dat hem ik helemaal niet vertellen. Ja, laat ja. je me helemaal uitvertellen. <laughs> maar dat was gisteren al hoor. Ja. ja, maar Hans, dan moet je ook op datums letten. Je, je frummelt mij al een keer het de verkeerde weer onder mijn neus. Hier, ja. lees dit maar voor, zeg je dan nog vrolijk. Zou jij dat willen voorlezen van de filmclub Simon? <laughs> nee, want dat is al geweest, Hans. <laughs> ik let wel op hoor. Ja, ik heb door. Ja. <laughs> ik niet. <Ja. laughs> Ja. ja, ik weet niet of je nog uh, meestal dan zeg je van ja boe nieuws en dan... Nee, nee, nee even niet. Uh, ik nee, nee, nee, nog dat, zeg je, dat zeg je meestal wel. Toet, toet, toet heb. Ik heb wel nieuws, want uh, um, ik heb trouwens wel even tussendoor vreselijk gelachen over hoe het geschreven is. Maar dat gaat om de laatste zin, maar dat komt zo meteen wel. Er was uh, flinke schade bij een ongeluk op de zeeweg op de N200 in Overveen. Bij een ongeluk daar is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Rond kwart over vier wilde de bestuurder van de Volvo... van de parkeerplaats de zeeweg oversteken... en zag een aankomende auto over het hoofd. De automobiliste en tevens enige inzittende... die tegen de volvo reed raakte gewond... en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto was flink beschadigd en was opgehaald door een berger. Door het ongeluk ontstond een flinke file. Het verkeer is via het fietspad langs het ongeluk geleid. Tot zover logisch. Ja, ja. Maar dan staat er direct achter het zinnetje dat... het uh, verkeer langs het fietspad geleid is... een automobilist is bekeurd... voor het rijden over het fietspad. Ja. Ja. Uh, en na hem vele volgen. Vele ja, meer. precies. Nog, ja. De rest die allemaal over het fietspad Maar Wa Waar denk je dat Zandvoort ze hun inkomen vandaan halen? Dus nou, niet Gewoon vaar, een vader, en schrijven. Ja, heerlijk, dat, uh, heerlijk. Het ja. Ja. Ja. had wat 1 ja. april kunnen zijn, toch? <laughs> ja. Ja. Nee, als je de foto ziet, Hans... Ze hadden in ziet, kunnen werken. <laughs> <laughs> ja, dat zou zo kunnen. Nou, ik zou je vertellen... met oversteken van een auto... Mijn, mijn auto. Nou mijn, wij, wij waren aan het wandelen dinsdag. En toen stak mijn vrouw over. En ze had inderdaad een auto niet gezien. Maar dat scheelde heel weinig. Oh. Oh, heel weinig. Weet Jannie nou ook dat jij die auto wel had gezien? Ja, want ik stond al aan de overkant. Dus dan waarschuw je er niet. Nee, want ik, ik had oh, nee. hem ook niet zien komen. Maar, oh, oh. Ja, maar jij zegt net, ik heb hem zien. Nou, ja, zag hem precies. Nee. hem nee, nee, nee, nee. Je zei net, ik zag hem aan. Dus hoe zit het met jouw Maar ze had een zonnebril op en het was een zwarte auto. Dus ik denk dat ze hem daarom niet gezien hebben. Ja, ja, ja, ja. Maar, ja, ja, maar ja, ja. moet kijken hoe die auto eruit ziet. Ja. Dat is flink, hè? Dat is behoorlijk. Ja. Maar goed, um, straks nog meer nieuws uit de regio. Oké. We okay. gaan eerst nog even... Ja, gaan, Gezellig. gaan we Gezellig, Volgens mij krijgen we een stukje week. Hij brengt mijn... gewoon, die tingelt door Rook, mijn zin in. heen. Ja, Is dat wat? ja, maar dat doet hij altijd. God. Dan denk je, nou mag ik wat zeggen en dan Hoorlijk. hoort je. Hoorlijk. Als jij gaat denken, dan ga ik naar <laughs> Ik was net op tijd gestopt met zingen. Ja. Ja, ja. Maar ik zei niks, want ik hoorde het al. Ja. Ah, ja. Ik was ook net op ja. tijd. Ja, echt waar. Ja. Heb je ja. een nieuwe batterij? Ja. Ja, die heb ik er net ingedaan hier. Ja. Ja. Ah. <laughs> nieuws? Hebben we nieuws? Uh, de tentoonstelling This is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China en de daarvoor verworven vriendschappelijke relaties met de Chinese kunstwereld hebben de kunstbroeders een indrukwekkende kunstportfolio met kunstwerken... van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Zo hebben zij meegewerkt aan het vestigen van jonge, veelbelovende Chinese kunstenaars... en het nog bekender maken van gerenommeerde talenten. We heten u welkom voor een mooie ontmoeting met hedendaagse Chinese kunst. Galerie Kunstbroeders, Chinese contemporary Art, is een kunstvorm wat, van... Wat, wat, wat, wat, wat? Een Chinese Contemporary uh, Art, <laughs> ja, zo staat het. Ik ken er ook niks aan doen. Is het kunstplatform van Rijkschipper. Die zijn liefde voor kunst in het algemeen. En Chinese kunst in het bijzonder. graag met u deelt tijdens de tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En het is tot 7 mei. En het adres is Zandvoort Museum. Zwane 1. Telefoonnummer 023. 5740280. En de website is... www.zandvoortsmuseum.nl Ik ga het nog een keer opzeggen. Ja. Chinese Contemporary Art. Contemporary. Ik vond het woord van gisteren leuker... waar jij je tong over brak. Ongelooflijk. Hè? Maar dat was, uh, Die vond ik veel leuker. Ja, maar dat was ook een mooi woord, vond ik zelf. Ja, dat was duidelijk. Dat heb je nog wel een keer of negen ja. gezegd of zo. Ja. Negen? Maar, uh, nou, ja ik, heb mee, ja, ik heb zitten turven in. Oh, je hebt zitten turven. Ja, het was echt heel, het was een leuk woord. En ik moet je eerlijk zeggen, het was een hele, een hele leuke column was het, over, over jeugdpuisjes. Nee, je sproetjes. Nee, en sproetjes. En sproetjes. Het woord jeug, stond er niet zijn, eens in. Oh nee, dat is waar. Nee, nee. het waren sproetjes. Ik heb huizen wel opgelet. Ja, en als je over ja, jeugdpuisjes nou, nou, Dan nou, hadden nou, we in ieder geval nou, één luisteraar. Ja. En let op Hans, want als jij je hoofd geel schildert... dan heb je toch kans dat iemand probeert je hoofd uit te knijpen, ja, dat is waar. Ja, daar heb je gelijk. Ja. Mamma's Een beetje, Niet op het van Velmer, hè? Ja. Maar wij zouden we toch een gast krijgen, of niet? Wat zeg jij? Wij zouden toch een gast Nee, wij krijgen vandaag geen gast. gast. We geen nee, gast. we krijgen aankomende donderdag een gast. Oh, aankomende ben je, de war, donderdag. Ja, je bent echt in de warmte. Ja, niemand die dat opvalt, maar... Was jij het op de scooter in Overveen die bij de Elshoutlaan op een boom is geklapt? Of niet? Nee, ik ben gewoon zo geboren, hoor. Oh, oké. Okay. Want er was een scooterrijder op donderdagavond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de Elshoutlaan. Rond kwart over tien reed hij richting Overveen... toen hij in de bocht tegen een boom opknalde. De hulpdiensten rukten groots uit. Meerdere ambulances en het traumatine uit Amsterdam kwamen ter plaatse. De trauma-heli landde op het sportveldje langs de Kleverlaan in Haarlem... waar de verpleegkundige en de arts van het MMT... door de politie naar de Elso Laan zijn gebracht. De man is met spoed naar het Spaarne Gashuis in Haarlem-Zuid overgebracht. De arts van het MMT is mee met de ambulance ter ondersteuning. De bestuurder heeft alcohol genuttigd... en hij was niet in staat om te blazen... dus zal er in het ziekenhuis... middels een bloedblok onderzoek worden gedaan... naar promilage in zijn bloed. Ja. Dus afwachten hoe dat verder Maar als je, tegen, als je hem zo vol met je, met je gezicht... tegen een boom aanrijdt... dan, dan klappen je je, je armen doet. en benen eromheen. Dan... Ja, hey, ja. dan mag ja. de dokter wel oppassen... als hij die bloedtest gaat doen... dat hij ook niet dronken wordt. Want de lucht alleen al... Ja. Spreek je nou ja, uit ervaring? Nee. Oh. Nee, dat, nee dat, ik, kan, ik kan echt zeggen nee. Ja, ik kan, ja, kan ook echt zeggen nee. En dan jok ik als een gek. je ook. Echt niet. Echt niet. <laughs> Vertel eens, ja. Hè? Huh? Vertel eens? Nee, nee. nee. En even uit het middag de dipje vandaan hè, nu. Ja. Ik vind je het mooi, Hans. Wat zeg jij? Ik vind je het mooi. Ik vind het prachtig. Ja, hoor? Ja. Het is mijn vrouw, afblijven. <laughs> nou, ik liet geen foto's van mezelf zien. Oh, hoor. Okay. Nee. Nou, dan, En als dat zo is, dan zeggen we het lekker niet. <laughs> oh, hij kan het toch zo? niet zien? Nou, het liefst. Ik heb je bril niet hoor. Daar ben ik heel slecht in. Is dat zo? Ja, oh. dat is echt een drama. Oh, jij ja, mag de column doen? Ja, dat weet ik. Gewoon oh. de column doen. Nou, het doen. is half, hè? Oh, ja, ja. dan moet hij weer gaan zoeken. Dan zit weer niet op te letten. Zullen we een column van de week? Nou, kerkman. Je hebt een goede. Ja. Volgens mij loop ik steeds een uurtje achter. Mijn drie klokken heb ik op zomertijd gezet... en geven braaf de goede tijd aan. Maar mijn biologisch klokje is nog niet gewend aan het uurtje naar voren. Ik kijk steeds op de klok omdat, het voor, omdat ik voor mijn gevoel een uurtje mis. Uiteraard zit dat tussen mijn oren, zoals iedereen dat tegen mij zegt. Maar toch, ook de vogels in de tuin zijn van slag. Normaal krijgen ze in de namiddag hun dagelijkse zaadtoevoer... Plus de merel een half appeltje. Too much information. Ook zij zitten eerder in de tuin te wachten en snappen er niets van. Zou het ook tussen hun oortjes zitten? Zelfs mijn Piep, die normaal bij de schemer tevoorschijn komt... om als stofzuigertje de kruimels van de, oh, in de kamer op te zuigen... Oh, ik heb hier zulke foute beelden bij. Dat, nee, ja, hoor, dat begon al bij de zaadtoevoer. Ja, ga verder. Ja, maar een, haar huismuis die dan de kruimels opzuigt. Uh, goed. Um, um, uh, door je muis weet hoe een vrouw zonder bij. beentjes heet. Hè? Wat zeg jij? Je weet hoe een vrouw zonder beentjes heet. Nee. Kruimeldief. Oh ja. Ja. En die moet je dan naar het putje duwen, want anders krijg je het niet meer opgeteeld. Ja. Goed. Um, uh, ja, op ik hier. vind dat hij, of zou het een zij zijn, nu wel naar buiten kan in plaats van door mijn kamer te snuffelen. Hoewel ik vorige week op een vroeg tijdstip de autoruit nog ijsvrij moest maken... is het deze week prachtig lenteweer. Het wordt tijd om de tuinmeubels schoon te schrobben... en de zitkussens uit de kast te halen. De uitgebloeide bloemen uit de hortensia's mogen er voorzichtig uitgeknipt worden... en de rozen mogen worden gesnoeid. Bij de vlinderstruik heb ik mijn twijfels of, die al, of ik die al mag kortwieken. Ja, dat mag, maar dat terzijde. Um, want er is nog steeds vorst aan de grond... Nog even geduld opbrengen, want het zou zonde zijn als ik het verknal en de plant ter ziele gaat. De vogels zijn al druk in de weer en de koolmeestjes inspecteren hun woninkjes al. Tijd om de vogelhuisjes uit te soppen en de broed klaar te maken. Ergens heb ik toch wel een nestgevoel. Alle sportievelingen die zondag naar Zandvoort kwamen moesten natuurlijk ook eerder uit hun bed. Maar dat hadden ze er blijkbaar voor over, want er waren echt veel mensen op de been. De organisatie had zelfs voor een zonnetje gezorgd. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Het zomerseizoen van Zandvoort had niet mooier geopend kunnen worden. Het was één groot feest in het dorp. Dit was Zandvoort op zijn best. En daar was geen woord Amsterdam promotie voor nodig. Het was een geweldig bruisend weekendje. Heerlijk. Nou, Wat wel, zit ja. jij te klieren als nee, ik zit voortoien. Nee, ja, nee, wel, nee, dat nee, doe je wel. Hem, wij kregen ook een roos. Ja, ja. ja, dus? Je nou, zit vreselijke gebaren te maken, vreselijk te grijnzen, te lachen. te Nou naar Jonas, naar Jonas, maar niet naar jou hoor. Nee. Hey, ik wil jou niet mee. uit je tekst me halen. Dat vind ik Dat lukt je ook niet. Nou, ah, dat wordt nou. steeds beter. Met de muis was het <laughs> toch een beetje moeilijk, vond ik. Ja, nou, ja dat is wel it. even. Hmm. Ja. <laughs> Uh, goed, ja, goed, hè? Ja. met de muziek. Jij ja, gaat door met de ja. muziek. Ja, ja Hoor, dan we nog even. Nee, doe maar. Jona staat ook te kijken. Van. Ja, ah, dat geeft nee, het was, niet Nee, maar het, he he he het was inderdaad zaterdag, daar wil ik toch even op terugkomen. Ik ja, was, nee, was ging hier een muziekje doen. Ja. Dan nee, maar dan maar nee, maar als, als jij er nou op terugkomt, dan gaan wij gewoon verder. Ja, dan gaan wij gewoon muziek draaien. de por Nummertje. Ja, dat is lekker, ja. ja. Hans, jij wilde nog terugkomen. Ja, ik, ik wou nog even terugkomen vorige week zaterdag. Aha. Het was inderdaad een, een geweldige dag, vond ik. Het mooie weer natuurlijk, hè. het weer... Uh... Oh, sorry, sorry. Sorry, Hans, we zijn nog aan het praten. Het mooie weer... Ja. Het was heel mooi weer. Het een... En het was lekker lopen, vond ja. ik zelf. Het was goed georganiseerd. Ik heb de 18 kilometer gelopen. Mm -hmm. En het was echt heel goed georganiseerd. En dan dat nou vraag ik zelf jij voor. je af waarom jij zo verschrikkelijk moe bent. Uh -huh. Nou, ik heb ook dinsdag nog 19 kilometer oh, gelopen. Ja, ja, ja. Dus ja, het ja, ja. zou best eens kunnen dat dat het is hoor. Ik ja. anders eens een keer een scooter. Nou, of een nieuwe auto. Dat zou ook wat zijn. En we kregen een roos bij aankomst, hè? Dat zou ik er nog even bij zeggen. Je ja, pas een nieuwe auto. Oh ja. Jongen. Oh. Ik, ik, ik heb een roos voor mezelf, dus ik hoef zo'n ding niet te krijgen. Ja, maar ik kreeg een hele mooie ja. roos. Een rode roos. En, ah, en dan, ging, dan ging degene die, die ging nog zingen. Roosje maar, roosje. En dan, nee. Ja, we gaan. Oh, dat kan, Doe maar kan jij jokken.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 Kama kama baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra con la camisa negra y tus maletas en la af en toe naar mij gezwaaid. Dat vind ik dat wel leuk hoor. Gaat ie weer. Gewoon de dwars doorheen. Nee, nu hadden wij moeten wachten, want dit was gewoon de jingle. Ja, zeg eens wat. Kama, kama. Lekker niet. Zo! En toen werd De het stil. De trekrandje een tocht gaat open. Ja. ja, dat wil je niet weten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, Jonas ja, ja. is hartstikke want dan kan ja. hij ook niks aan doen. Ja, nee. Dat, het ligt aan het weer. Dat heb ik je gezegd. Heb ik ook. Ja, ik heb je gehoord. Ja. dan oh, nog... kijk je kijk dan er nou meteen heel... zo boos nou, bij? Zag je, zag je, je dat? Ja. Hij verraste wat mijn neus eraf. Ik kijk boos. Die hele voelborstels nee, van je, die gaan nee, helemaal nee, nee. naar je neus toe. <laughs> Maar ik wil wel eens vertellen over de kunstbeurs 2017. Er komt er niemand niet meer bij aan de overkant de tafel. De Heemsteedse kunstbeurs. De De drie Zandvoortse S kunstenaars zijn uitgenodigd S om bij hun werk te tonen de op de jaarlijkse Heemsteedse kunstbeurs. Hey, beurs. Beurs. Als de NS beurs. weer te laat is, is het een kutbeurs. Cabaret, oh, <laughs> dames en heren, cabaret. Alles is cabaret kleinkunst. Mag ik nou... We zijn vast voor mag ik? aan het oefenen. Mag ja, ik? Maar het is tuurlijk, Heemstede. Je maar. Mag ik? Ja, tuurlijk. Mag nee. ik? Heemstede. Ga vooral je gang, Hans. Mag ik. De drie Zandvoorts kunstenaars zijn o, uit... Oh, Zandvoort, Heemstede. Ik heb hem, ja. Volgende. Verstappen. Nee, ga gewoon doen. <laughs> nou doe ik het niet meer. Hij doet het niet meer. Nee, nou doe ik het niet meer. E eerst, Kijk, eerst, eerst, eerst was zijn hand. En laat je afleiden. Ik, als ik de column voorlees, ik ga gewoon door. Zal ik het ook doen? Ja, probeer het eens. Drie Zandvoortse kunstenaars zijn uitgenodigd... om hun werk te tonen op de jaarlijkse Heemsteedse kunstbeurs. Udo Gijsler presenteert zijn fotografie... van Jan van der Bos staan mooie beelden tentoongesteld... en Lonneke Beukenhout toont Mixed Media. Wat de kunstbeurs is 31 maart van 7 tot 10... En op 1 en 2 april van 11 tot 5. Hey, aan, de zoek, aan de sportparklaan nummer 16 in ja. Heemstede. Moet nog komen. Ja, joh. Nee, dus dat oh. is vandaag De kunst aanbod is zeer divers. En, en wordt afgewisseld ik. met kale in de kale intermezzo en activiteiten voor de kale kinderen. Kale intermezzo, ja, zei je daar nou weg? Dat ook. zei je daar weg. Je zei een kale intermezzo, dat zei je echt. Het kale. Dat zei je niet, hè? Ja, wij, wij ja. Ik zei de de muziek, muziek, Dat komt omdat je er doorheen praat. Ik? Nee, doe ik nooit. Ja. Ja. Doe ik nooit. Maar wat doet die uh, mevrouw uh, Beukenhout nou? Goed? Die mevrouw Beukenhout, Lonneke. die toont Mixed Media. Mix it. Mixed. Mixed Media. Ja, zo typ je het, dan is het mixed. Ik. Nee, mixed staat er. Ja, dat zeg ik, zo typ je het. En je spreekt het uit als mixed. Ik zeg gewoon wat er staat. Ja, mixed ik, Media. Ik help je. Dus dat, dat betekent dus, er wordt dus, media dus, gemixt. Er dus staat ook trojito hier, maar je zegt gewoon stoep. <laughs> Plateau, zeg je maar, die het een plateau. plateau. Plateau. En. is een ze het te de is een poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na she got diamonds on the soles of her shoes. oh na na na she got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes.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 All aftershave To compensate for his ordinary shoes And She said, honey, take me dancing But they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway Wearing diamonds on the soles of their shoes And I could say, ooh. What I was talking about I mean everybody here would know exactly what I was talking about I'm Talking about that Hoe kijk je naar de klok, Hans? Nou, hoe laat het is. Vind oh. fijn Want Dat schiet alweer op, hè? Je ja, wil bij de tijd zijn. Ah. Ja, ik wil bij de tijd zijn. Kijk, dat doe ik dan weer niet, hè? Zo'n schamper lachje. Ja, goh, ik wel. Heb je, heb je, heb je, heb je, wat, heb je wat te vertellen? Nee, hoor. Want oh, je nee, hebt dat, dat petje niet. voor je. Ik denk, nou, ze heeft wat. Ja, ja mijn iPadje heb ja, ik. Maar, maar nee, er dus... staat niks op om te lezen. Het is alleen maar plaatjes. Ik kijk alleen maar plaatjes. Ik kijk alleen maar plaatjes. Ik kan ook ja. alleen maar plaatjes kijken. Ja. Ja. Nee, ik was op zoek, want Jonas vertelde net allemaal van het weer en zo. Dat hij dat allemaal zelf kan ja. uh, aflezen. Ja. Dus ik was eventjes op zoek. Maar uh, ik ben nog niet zover. Oh. Ik ben nog geen weervrouw. Ik, ik steek altijd mijn vinger zo de lucht in. En als het waait, dan wordt hij nat. En uh, dan wordt hij koud. Goed. Zo oh. werkt dat. En dan zeg ik, nou, het is Geen, de, door, Zo jammer, En, hè? en net zegt hij old and ja. wise. Nou, ja. Ja. Dat laatste kan je uitgummen hoor, Hans. Ja. Nu. Dat is ik heb een gummetje niet bij jammer, me. jammer. Bij jammer. Maar wist je trouwens dat de, de fietsen in de, hal, in de Halterstraat. dat die weer twee richtingen mogen rijden. Dus jij mag weer erin en eruit. Ja. Nou, is lekker. Dat deden ze sowieso altijd. Hè. Ja, maar het mocht mag, mag, het mag, het mag niet. Ja. Want het is ondanks, heeft de werkgroep Halterstraat. een aantal wensen bij de college oh. kenbaar gemaakt. Eén daarvan is dat het voor fietsers toegestaan is... om legaal, luister, legaal... de luister Zandvoortse dan, Horecastraat in beide richtingen in te rijden. De gemeente start deze week met het invullen van de wensen. Okay. Hij, hij is een beetje aan het projecteren vandaag, vind je? Nou, luister... De, legaal... Dat doet me denken want aan jij zei uh, Major dat jij, Kees. Want jij, ze, ze zeiden dat, jij, dat ze het al deden, maar dat is dan niet legaal. Dat heb ik ook helemaal niet gezegd, dat ze dat legaal deden. Oh, nee, dat is ik een ik kan zoveel ruimwoorden op legaal. Dat nee, doe maar niet. Weten. Nee, doe maar niet. Maar uh, dat luister klonk als een Major Kees. Ja. <laughs> luisteren. Ja. Volgens mij is ze een survivor. Voor mij ook. Ja. Het zou zomaar kunnen. We horen ik de laatste zes minuten. Nee, overdreven. Vier. Aha, ook overdreven. Twee. Ja, ja. God, hey, maar, het is al tien voor zes. Man. Ja, het gaat, gaat snel. Ah, ja. En ja. Je kan op woensdag 5 april kan je weer marktkramen huren voor de rommelmarkt van de Koninginnedag op 27 april. Nou, wat gezellig. Ja, en dat kan in de krocht van half acht tot half negen. En de kraam kost 25 euro. Oh, als je snel zegt, is het niks. Nee, 25 euro. 25 euro. Ja. Let op, per persoon komt u maar één kraam huren. Ja, ja want op een gegeven moment stonden er dan 35, 85 in die rij. Ja. En de eerste vijf hadden meteen voor half zand voor het alles gehuurd. Ze konden ja, dus weer huis. Ja, ja, serieus. En er kunnen ook maar 100 kramen kan je maar, uh, huren. Er zijn er maar 100 beschikbaar. Ja. En parkeren bij of achter de kraam is niet mogelijk. Nee. En wat we zoeken nog, dat zijn vrijwilligers... Voor 27 april. Ja, dat hebben ze altijd van nodig. 27 april, dat is een 27 april dan? Dat zijn de koningsdag. O, koningsdag. Oh, koningsdag. koningsdag. Hij is niet eens jarig, man. Ja, hij is dan wel nou wel jarig. Is hij nou wel jarig? Volgens nou, hij is mij is niet. Het niet? Nee. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, dat blijkt. Is hij is jarig, jarig of niet? Is jarig of nee, niet? ik sprak van de week Maxima nog. En toen zei ik, nou, hij is voorlopig nog niet jarig. Nee, dat is, hij wordt 50 trouwens, is je het? Ja, dat? Ja, dat kan. Ja. Iedereen moet 50. Nou, Hoe lang nee. geleden is dat voor jou? Nou, ja, dat is voor mij al wel. Oh, dat is gewoon pralachje. Had je wat over mij wel, te zeggen Hoor uh, Dat, is, uh, dat, wil ik dat ben ik vergeten eigenlijk. Ja, valt, K bu valt buiten onze jaartelling. Ja, ja, dat zeker. ja. Hey, um, ja. Gaan we eruit uh, met muziek en zo? Want dan ja, doe uh, maar. draai ik het twee jaar voor ja. elkaar. Ja, kan ik dat doen? Ja, oh. Oh, dat kan ik wel. Kan je dat? Ja? Ja. Zou dat lukken? Doe ja, best wel. Oh. Doe eens gek. Gooi je haar door de wort. Je wil ons gewoon niet meer horen, dat is het. lekker nou, dan. Kunnen... Voordat ik commentaar krijg, hij is kennelijk uh, wel uh, 27 april jaren. That's where you are. I'm going.